Jan van der Putten met het NOS-journaal. De groei van het aantal banen zet door. Dit jaar komen er 129.000 banen bij. Dat is ruim twee keer zoveel als de banengroei in het afgelopen jaar, verwacht uitkeringsinstantie UWV. Er komen vooral banen bij in de bouw, de zorg en de kinderopvang. In de winkelsector blijft de groei beperkt. Afgelopen jaar gingen veel winkels failliet.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 Minister Plasterk vindt dat de pers in principe vrij zijn werk moet kunnen doen. Hij zei dat voor de ministerraad naar aanleiding van het weren van journalisten bij bijeenkomsten over asielzoekers. Dat gebeurde onder meer in Luttelgeest. Plasterk zei dat er specifieke veiligheidsredenen kunnen zijn waarom niet iedereen kan worden toegelaten. Maar dat de pers in principe zijn werk moet kunnen doen. In Italië zijn twee leiders aangehouden van de maffia-organisatie De politie spreekt van de belangrijkste arrestaties in jaren. De twee maffialeiders hadden zich verstopt in een metalen bunker in een bergwand. Ze werden gevonden doordat iemand van de maffia naar de politie was gestapt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden die gisteren samen met een man incheckte in een hotel bij Disneyland met een koffer met wapens. Toen de twee vuurwapens waren gevonden werd de man meteen aangehouden. Hij zei dat hij ze bij zich had omdat hij zich niet veilig voelde. De vrouw verdween en is vannacht in Parijs van haar bed gelicht. Het is nog niet duidelijk wat haar relatie is met de man. Gisteren werd ook al een vrouw aangehouden in verband met dezelfde zaak, maar zij bleek niets met de wapenfonds te maken te hebben. Het weer nog vanmiddag een eh, regen en aan zee een stormachtige wind. Het wordt maximaal 10 graden. Vannacht en ook morgen veel regen en wind. En het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam door bergingswerkzaamheden... 6 kilometer file tussen Knopert-Hoevelaken en 1brugge. Tot zover de verkeersinformatie.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 Matt Simmons, catch and release. Oftewel, ja, vang de bal. En dan uh, ook meteen weer doorspelen. Een goede paas geven. Dat kan Jeffrey goed. En, en zijn muziekkeuze. Nou, die laat ook niet de wens over, om het zo maar eens te zeggen. We gaan overweer naar Henny Rukert. En die gaat volgens mij praten met uh, iemand uit Engeland. Ja, dat doen we straks. We praten hier voorlopig even over voetbal. Want waar ik nou zo benieuwd naar ben. Ik heb uh, deze week een aantal wedstrijden gezien. Gisteravond het stuk van Goda JC Utrecht. Ik heb Ajax gezien en ik erger me dood aan het Eredivisie voetballen. Ik wil weten hoe Jeffrey en Gerrit daarover denken, Jeff? Ja, um, ik heb gisteren toevallig ook een stukje Feyenoord gezien. Het nou, was ook niet best wel een mooie goal van uh, Atchaba, natuurlijk. Maar het is zo'n uh, anticlimax. hè? Dan maakt hij zo'n wereldgoal, de 1-1. En dan verliezen ze nog van Heerenveen thuis. En met een voetbal, ja, dat, dat, dat vloeg eigenlijk helemaal nergens op. Als ik eerlijk ben, Ajax heb ik met jou toevallig gezien hein, ja, die, in het clubhuis. Nou, het was ook echt vreselijk. vreselijk. Het veld was ook uh, echt droevig. Want ze zijn al tien keer uitgegleden. Maar het veldspel was ook niet om aan te kleuren. Nee, maar denk jij dat een nieuwe, een nieuwe gasmand, hè, die nou neergelegd wordt voor de klassieker... dat dat enig verschil maakt? Het, het voetbal nee. is gewoon waardeloos. Het is allemaal maar terugspelen, nou? breed spelen. Ja. Nou, Ik zeg altijd maar, ga zondag naar HFC... Dan kun je in ieder geval genieten. Dan krijg je gewoon geachieveerd aanvallend voetbal. Daar gaat het toch om? Ja. Dat ja, het... Dat... ja, Het laatste wat je zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, je kunt vaak beter naar zo'n wedstrijd gaan kijken... als uh, naar een wedstrijd. En ik denk dat het ook komt uh, omdat de trainers het, he het helemaal doodknuffelen uh, qua tactiek. Uh, spelers, ik heb het als in de, in de arena meegemaakt... dat uh, Bex van Ajax niet over de middenlijn mochten komen. De bal om meteen moesten afgeven. En dan als een, als een raket teruggingen. En ik denk dat dat er een beetje uh, aan schort. Uh, de frivoliteit van vroeger, van individuele klassen, uh, mis je soms een beetje. En als er dan spelers bij zijn die uh, iets meer kunnen met een bal... dan alleen maar over de zijlijn trappen, dan, uh, ja, dan is dat een hele goede speler... En ik denk dat dat een beetje eraan schort. Heeft het, het is... misschien ook met. Sorry dat ik je onderbreek, Ger, Maar heeft het misschien ook met druk te maken? Was er vroeger minder druk? Of... Oh ja, dat deed ik zeker dat het minder druk was. Ik ja. denk het zeker. Hm. Ik, kijk, ik praat natuurlijk van een hele tijd geleden. En ik zeg altijd. Oh, ik heb betaald voetbal gespeeld, 15 jaar. Maar had ik er geen cent voor gekregen, dan was ik toch blijven voetballen. Hm. Ik denk dat. Uh, het in de periode dat Kruif echt op zijn, een beetje op zijn top was bij Ajax... dat toen het grote geld een beetje ging komen, ging spelen. En voor die tijd waren het eigenlijk goed betaalde hobbyisten. En nu gaat het meteen om tonnen. En ja. ik denk dat dat uh, veel druk geeft, ja. ja. Ook in Engeland ja, wordt heel maar je slecht gevoetbald. Ja, ik moet even in de, in de reden vallen, Henny. Want de, de verbinding met Engeland is inmiddels, uh, blijkt, verbroken. Dus ik krijg even een, uh, een gesprektoon. Dus we moeten straks die poging nog eventjes weer opnieuw. Ik doe het gewoon nu onder het praten, want ik wil het toch over Engeland hebben. Ook daar wordt slecht gevoetbald. Ik heb bijvoorbeeld Manchester United so. gezien tegen Southampton. Het leek helemaal nergens op. Mm, mm, mm. Zijn jullie dat met me eens, jongens? Ja, ja Manchester wel, ja. Ja. Maar uh, We zijn Lester geniet ik van. Ja, dat is, dat is een leuk ploeg hier. Ja, ja, zeker. Even kijken, daar gaat de telefoon. Is dat Brian? Ik snap er niets van, jongens. Deze telefoons werken niet zeker zit witwars. Oh jee. Uh, nou, ik wil hier toch ook even op reageren nog. Ja. Ik kijk met heel veel plezier... Uh, of zaterdagavond of zondagochtends naar de samenvattingen van de, uh, van de Engelse wedstrijden... En als ik dat vergelijk met de samenvattingen... om zeven uur op zondag op Nederland 1... dan zeg ik, nou, daar is wel een dag en een nacht verschil ja. in. Hoor. Qua oh, beleving ook. Zeker weten. Helemaal mee eens. Als ik naar Arsenal kijk, dan geniet ik. Hm. Ik vind dat voetbal waar je echt... Ja, daar word je warm van. Ja, ze proberen een beetje Barcelona na te doen. Ja. Het, nou. qua, qua spel. Uh, uh, ja, qua spel gewoon. En, uh, ik vind dat ze er ook de spelers voor hebben... Alleen ben ik toch weer bang dat zij met hun manier van spelen niet dit jaar weer de Engelse titel zullen pakken. Ik denk dat dat toch een ander zal zijn. Ja. Er zijn ontzettend veel mensen die uh, denken dat uh, Louis van Gaal bij Manchester United op straat geschoten zal worden. Maar hij is wel op huizenjacht in, uh, in de buurt van Manchester. Nou, oh. we hebben een, uh, een correspondent in Engeland. Uh, good morning, Brian. Any news about Mr. van Gaal? Well, Hen Henny, he didn't have a good weekend last weekend, but um, he's still there. He has the FA Cup tomorrow tonight. I believe they play out to Derby. He has to win that, um, um, Henny. Mm. Uh, and Tuesday, he goes on to play Stoke City at Old Trafford. These are two games that make the difference. Yeah. However, he still is in fifth position of the, of the, the Premier League. ...he's still in the board cups. So, yeah. What's the problem? <laughs> Wat is het probleem, zegt Brian? <laughs> uh, ze staan nog steeds vijfde... ...en ze hebben natuurlijk alle kansen ook nog in de FA Cup... De waarvoor gevoetbald moet worden. But Brian, he is looking for a house near Manchester... ...so there's no <laughs> word that he will be fired. <laughs> he, they can't afford to fire him, you know. They're, they're halfway through the season... Het zou echt moeten zijn a disaster. Ja. Ja. Ze zijn te ver in, you weet know? and En uh, hij building the team. Het team is gebouwd om hem. Wie gaat er komen en doet het beter? Ja. Yeah. You know, De grote vraag is wie zou er moeten komen om het beter te doen dan van Gaal? Want het team draait <laughs> gewoon niet. En uh, ja, hij gaat er echt niet uit. What I yeah. think, Brian, is that all the things. On Rooney, all the balls on Rooney is not the way to play. Okay, think... correct, correct. He should. Be... This is this is something that he should have been doing uh, uh, um, before the last couple of games. Is Rooney should have been much forward. He he, he should have been playing higher up the field. Exactly. Yeah. You know, they they have that position. Um, no, Rooney himself hasn't. He has problems. There's obviously something wrong with, with Rooney himself for the mm -hmm. last 12 months. You know. Hij is gewoon op at that van zijn his career I think. Ook uh, Brian vindt dat Rooney hoger moet spelen, dat hij wel in de laatste dagen van zijn carrière is en dat Van Gaal inderdaad de tactiek moet omgooien. Een andere question uh, Brian, uh, yeah. our guest van today, Jeffrey, he loves Leicester. Well, he can stand up and be proud. They're doing an absolutely fantastic job and as well Henny, they have they have changed the league for everyone. Everyone wants them to win. <laughs> <laughs> en, en, Jeffrey moet hier opstaan, zegt Brian, want uh, hij heeft de goede keuze gemaakt. Iedereen zou moeten opstaan voor die ploeg, want die hebben gewoon de competitie gemaakt. En dat is natuurlijk wel leuk. Jeffrey, you have, you have a question for Brian? Um, no, I, I don't <laughs> have a question for Brian. Maybe, maybe Garrett. <laughs> who, who will be champion this year? I... I I said to Henny, I really believe it's Manchester City. Yes. Um, I think so. They have the quality and the depth. No, they had a problem last um, last Wednesday night nice, the in uh, their game. Yeah. He's a serious loss. Yes. Uh, and if they can get Fence and Company back in in defence, their defence is, you know, not the best, but with Fence and Company back, uh, yeah. I, think I can't you're right. see anyone do it. Vincent Company moet terug in de ploeg van Manchester City... en dan worden ze absoluut kampioen, is de gedachte van Gerrit Wijs en ook van Brian. Brian, thank you very much. Next week, more news okay. about Van Gaal, about Koeman. en and Henny, uh, okay. um, watch the match tonight. Good game. Derby, County, Manchester United. I will. <laughs> thank you. Bye, buddy. You very much. Bye, -bye, bye, -bye. bye, bye. Wij nemen even de kranten door hier, jongens. Dat doen we altijd in iedere uitzending. En ja, het begint natuurlijk allemaal uh, met het gedoe van Feyenoord gisteravond. Je hebt dat er al over gehad, Jeffrey. Ja. Vreselijk. Ja, echt vreselijk. Wat kan dat nou zijn, Gerrit? Ja, dat is iets, dat is mentaal iets. Ja. Um, daar kan je geen, als trainer kan je daar uh, de hand niet achter krijgen. En, en uh, het, het, enige, het enige goede recept hiervoor is. Twee of drie keer achter elkaar winnen en dan is het klaar ook. Het kan niet zo zijn dat je met deze selectie zo slecht speelt, week in, week uit. Dat heeft een, uh, heeft een mentale achtergrond. Ja. Het is allemaal mentaal, mentaal toch? Mentaal, denk Ja, absoluut. Ja. Ja. Dat denk ja. ik ook echt hoor. Ik heb vroeger met Jan Ari van der Heijden gespeeld en die speelde toevallig. Ja. En zelfs hij, de jongen van de Arikschool, zelfs hij speelde alles achteruit en durfde niet vooruit te voetballen. Nou, dat, dat, dat, dat deed hij vroeger echt nooit. Het is een nee. adept van Sjaki Zwart. En Sjaki heeft ja. mij wel eens verteld dat dat een van de, be van de beste voetballers van Nederland zou worden. Ja. Maar hij wordt ook in een keurslijf gedouwd. Ja, klopt. Hij heeft ook, uh, heeft ook wel uh, kampen met suikerziekte. En uh, groeihormonen heeft hij gehad. In het verleden. Maar... Um ja, het komt er nog niet uit wat, wat echt van hem verwacht wordt inderdaad. Ja, hoewel hij gisteravond uh, een van de betere was. Ja. Dat zegt ook wel. Ja, dat klopt. Hoe is het met ADO, Gerrit? Gaat dat dan nog wat worden? Gaat die meneer Wang zijn centjes nog een keer overmaken? Ja, het is natuurlijk een freske situatie... dat je je zo overlevert aan uh, een man... Uh, die uh, ik weet, misschien 10.000 uh, kilometer van de club verwijderd is. <coughs> ik hoop uh, voor ADO, FC Den Haag dan... Dat zij uh, het halen. Maar blijf, wordt het een probleem met het geld. Dan, uh, ja, dan zijn ze ook gedoemd om te verdwijnen. Halen is ook zo verdwenen. Ja, er zijn er veel zo verdwenen. Dat is een wangvertoning. Ja. Over een wanvertoning gesproken. Utrecht uh, haalt vijf wedstrijden achter elkaar punten. Gaat naar de vierde plek. Speelt gisteren bij Roda. Niet om aan te zien. Nee, niet Wat is dat misschien. dan? Misschien ja. voetbalmoeheid. We kunnen geen twee wedstrijden in uh, vijf dagen spelen of drie dagen spelen. Hè, waar we altijd natuurlijk al in het verleden over spraken, dat als dat gezegd werd, dat je een midweeksprogramma programma had, dat er al uh, klachten kwamen, heeft ook te maken met gewoon een, een mentale instelling. Uh, ik denk dat Utrecht daar naartoe gaat, van nou, we zullen dat varkje wel eens even wassen. En uh, die krijgen de deksel op de neus. Kijk naar ons, we spelen de beker tegen Eindhoven. Ja, uh, fantastisch, ja. winnen we met 3-1. En de week erop spelen tegen Hercules thuis. Worden we compleet weggetikt. Ja, het is inderdaad. <laughs> het is allemaal mentaal. Ja, ja. Maar Gerrit, voor jou en mij is er nog een toekomst. Luister. Opmerkelijk transfernieuws uit de lagere regionen van de Engelse voetbal. Niemand minder dan Stuart Pierce heeft immers een contract getekend. bij Longford AFC. Hij is 53. Zullen wij ook maar weer? <laughs> uh, nou, ik. Ik denk dat ik dan een ongeveer vijf minuten ga meespelen... en dan de, kan de brancard het veld op. <laughs> ja. Ja. Uh, de Goesman blijft bij Carpi. Dat is wel opmerkelijk nieuws, want die zou echt weggaan. Dat is wel goed natuurlijk. Ja, voor de jongens. Volgen echt. jullie andere sporten? Wat is jouw voorkeur bij de andere sporten? <coughs> ik uh, volg tennis, ja. volg ik. Uh, darten heb ik van genoten. Ja, dat is een hele andere sport in één keer. Maar, ja, zwemmen vind ik mooi... Uh, ...wielrennen wat minder, moet ik eerlijk zeggen. Ja, nee. dat klopt niet bij jou. Je zou een wielerlief wiel moeten zijn. Dat kan niet anders. Ja, Zo'n mooie sport. Misschien sportfans. moet ik het een keer gaan volgen. Basketbal. Ja, ik ben echt een, een, een sportfanaat. Dat betreft. En schaatsen? Schaatsen ook, ja, zeker. ja. Ja, dat is leuk, hè? Ja, geldt, we geldt voor we, nou, De wereldbeker in Savanger dit weekend. Dus dat ja. is ook weer uh, genieten. Toch? Ja, ja, ja, vind ik wel. Ja. En dan dat tennis. Want uh, ja, op de televisie achter ons uh, speelt Murray... Ik weet niet hoe de tussenstand is, maar de grootste ooit... het lijkt een kwestie van tijd, hè, met meneer Djokovic. Ja. Wat is die goed, zeg. Hij is enorm goed. Ik vind hem alle, Hij is ook heel sympathiek, eigenlijk. Maar, het is niet, maar ik hou niet van, van Djokovic op een of andere manier. Het is, het is zo saai, want alles, alles gaat goed bij die man. En ik ben meer een fan van een uh, type Federer. Dat is uh, een type Bergkamp, eigenlijk, uh, als we naar het voetbal kijken... Vind ik zo'n mooie speler. Zoveel op techniek. En uh, ja, daar hou ik gewoon heel veel van. Om dan even naar het wielrennen over te gaan. Grijpel, dat zou ook een favoriet van jou zijn. Die heeft alweer zijn eerste wedstrijd gewonnen hoor. Op Mallorca. Ik ga hem googlen, Henny. Ja, doen. Absoluut <laughs> goed. Kijk jij, hou jij van wielrennen? Ja, ja, ja. ja. Kijk altijd. Ja. ja, heerlijk is dat. Ja, ja. dat is een van de mooiste ja, sporten die er is. Zesdaagse ga ik ook wel eens naartoe. Leuk. Heel leuk. Zeker. Nou jongens, we gaan... Uh... Ja, Hennie, uh, ik ben het met Gerrit Pijs <laughs> eens... Dat, uh, dat ADO zijn portie Chinees beter uh, in de buurt kan halen. Uh, en die jongens van Feyenoord, die geven we gewoon uh, een ijsje. En dat doen we met uh, Chris de Kapper, oftewel Chris Barber. Ja. Mexico, go, now everybody drinking Coca-Cola. Now ice cream, you scream, everybody want ice cream. Rocky, rock, baby, roll. doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo bababa hey! bababa hey! Ja, de swingende Dixieland Band van Chris Barber. Het nummer duurt uh, iets van 10 minuten, er wordt veel in geïmproviseerd enzovoorts. Ik denk niet dat het de bedoeling is dat we het hele nummer uitzingen, Henny. Nee, want we gaan uh, lekker door met over sport praten. Ondertussen wordt er uh, gespeeld in Melbourne. En het staat 1-1 in sets en 1-0 voor in de derde set voor Murray. Maar 30-0 voor Ravic. Het is een fantastische partij tennis te zien op uh, Nederland 1. Er wordt zo goed gespeeld en ik wil nog wel eens zien morgen... of de man die uh, alom gezegd wordt dat hij gaat winnen... of die een van deze twee mannen kan hebben, want die zijn in bloedvorm. Jeffrey, zie je dat? Ja, ik zie dat, ja. Maar als die elkaar nu afpeigeren... dan vrees ik toch dat uh, John Ravic ja, gaat winnen. Er zit maar een dag tussen natuurlijk. Ja. Ja. Hé, hey, we gaan even terug naar het Engels voetbal... want we hadden het natuurlijk te, bij die muziek die net gedraaid werd... over dat Engelse voetbal... En over het arsenal van een aantal jaren geleden. En dat was jouw favoriet, Jeffrey. Ja, zeker. Op, op Highbury. Uh, met Bergkamp, Wiltor, Henri, Joenberg, uh, Pires. Het uh, was een, echt een prachtig team. En die werden ook kampioen met heel mooi voetbal. Toen die tijd. Het, achter elkaar gelopen. ik. Het kan dus wel, Gerrit. Ja. Het kan. Absoluut, het kan. Uh, maar Jeffrey spreekt nu toch ook over een behoorlijke tijd geleden. En... Uh, als je ziet tegenwoordig hoe uh, fit uh, die spelers zijn. En hoe, ik vind ze ook zo groot. Als je dat ja. vergelijkt met uh, vroeger. Dan ben ik toch bang dat Arsenal uh, net niet, het net niet zal halen. Er gaat een gerucht. En dat zijn we net vergeten te vragen aan Brian. Uh, er gaat een gerucht dat volgend jaar de geboerders Koeman Chelsea gaan trainen. Dat Guus Hiddink daar technisch directeur wordt. Dat zal wat worden jongens. Ja. Heel mooi, wie, wie zou dit dan gaan halen van de Nederlanders? Ja, Eigenlijk gaat wel een Nederlander halen, denk ik. Nou, ik zou, het zou voor de Nederlandse trainers natuurlijk fantastisch zijn... Eh, als dat zou gebeuren. Want eh, als eh, de halve... Nou, ga ik doe even een beetje overdrijven. De halve eh, eerste divisie in Engeland eh, Nederlandse trainers heeft... dan geeft het wel aan dat eh, ze goed opgeleid worden in Nederland... Het geld dat volgend jaar naar de Engelse clubs gaat... dat maakt de competitie in Europa een beetje oneerlijk. Want Engeland wordt natuurlijk de nummer 1... en dan Spanje en Italië gaan echt achteruit. Nederland telt al niet meer mee. Hoeveel krijgen jullie als HFC voor die televisieuitzending iedere zondag? Ja, dat, uh, dat is niet te vergelijken, denk ik. Een, een, een <laughs> tientje of moet je ook nog koffie en koek voor niks weggeven? <laughs> koffie en koek. <laughs> En stroldassen. Uh, Jeffrey, jij hebt werk, je bent uit je werk ontsnapt om te komen, dus jij moet zo weg. Maar ik wil toch even hebben over zondag. Ik vind dat heel zandvoort. Ik vind dat heel Kennemerland. Ik vind dat iedereen zondag naar die Spanjaard slaan moet. OJC is te pakken. Dat is een feit, hè? Dat is een feit. Jullie voetbal is geweldig ja. om te zien. Veel mooier dan de Eredivisie. Dus jongens, het is. Dankjewel. Te... Ja, nee, maar het is toch zo. Ik bedoel, je zegt dankjewel, maar je doet ja. het zelf. Ja ja dat, dat, we, het kunnen, we kunnen heel, we Het kunnen is geachieveerd, het is aanvallend, heel ja. het is mooi. Er zitten pases in die schitterend aankomen. Je legt een paas over 50 meter op de stropdas van je linksbuiten. Ik bedoel, ja. kom op nou, dat is voetbal. Ja, ja en hier, daar heb je gelijk in, ja. Okay. Een spel tussen te krijgen. Wie gaat er winnen zondag? Dat is uh, een retorische vraag, Henny. Wij gaan winnen, sowieso. En uh, hoeveel gaat het worden? Gerrit? Uh, 3-1. 3-1. Maar je bent ook overtuigd van de winst van HFC zondag. Ja, dat ben ik wel. Ik vind, ik vind ook dat spelers, voordat ze het veld ingaan op zondag... Hè, zeg ik altijd tegen ze... Uh, dat je het veld in moet gaan met de instelling van... ik wil winnen. Ik wil per se winnen. Ja. En ik denk dat dat iets is wat, ja, wat je bewust moet zijn. Zondag, met z'n allen naar de slaan. Het begint om twee uur... Koninklijke HFC tegen OJC uit Rosmalen. OJ de zee. Dank okay. je all the times that you rain on my parade. And all the clubs getting, using my name. you get think you broke my heart, oh girl, for You think I'm crying on my own, well, I ain't.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 de way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby. Onze Zandvoortse gast Jeffrey something is naar zijn werk, we missen hem. Maar hij staat er zondag hè? Ja, hij speelt en hij is op het ogenblik toch wel een uh, ja, belangrijke speler voor AFC. Het heeft enige tijd geduurd dit seizoen, omdat uh, Jeffrey erg moest wennen aan het tempo in de topklasse. En uh, nou ja, je ziet hem eigenlijk elke week beter worden. Wordt ook sneller. En sneller, ja. ja. Wat mij opvalt, want wij trainen gelijk hè, op dinsdag en donderdag, dus ik kan dat allemaal behoorlijk volgen. Ik heb zelden ploegen zien trainen met 22, 23, 24 man. die zoveel plezier uitstralen en dat ook laten horen. Hoe komt dat? Uh, ik denk dat daar uh, toch ook een beetje uh, het scoutingapparaat debet aan is. Want. Uh, uh, de jongens worden bij elkaar gezocht. Uh, ook niet alleen uh, op voetbalcapaciteit. maar ook of ze een beetje bij de club passen. En. Uh, nou, dat klikt enorm tussen die jongens, al lang. En een ander punt dat belangrijk is, vind ik... is dat je, als je presteert... dat uh, gewoon de sfeer over het algemeen een stuk beter is... dan wanneer je uh, niet presteert. Dat zie je nu bijvoorbeeld bij Feyenoord. Hè? Het gaat niet goed en dan is meteen leidinglast. last. Ja. En bij ons is het uh, heel goed. En ik denk dat de trainer er natuurlijk ook een hele grote rol in speelt. Ja. Trainer gaat weg. Gaat naar Rijnsburgse Boys. Na nou, zes jaar. Wat vind je daarvan? Um, vanuit uh, het standpunt gezien van uh, koninklijke HFC is het jammer. Hè, want het is een heel succesvolle trainer geweest. Maar voor de trainer zelf is het verstandig om eens een uh, andere club op te zoeken. Om wat anders te gaan doen. Ja. Ja. Daar komt uh, Verdonschot voor terug. Ik denk A. Deze man past absoluut bij HFC. Maar B. Ik denk dat dat nog wel eens beter zou kunnen gaan. Nou, veel beter weet ik niet. Dat nou. zou heel moeilijk zijn. Dan leg je de lat wel erg hoog. Maar uh, ik denk dat Ted wel uh, in staat is... ook om uh, ja, de manier van spelen te handhaven... en misschien iets te verbeteren. Dat zou een zegen zijn. Ja. Wat denk je zelf? Je moet bij de eerste zes eindigen... en dan word je automatisch gepromoveerd... naar die nieuwe tweede divisie. Wat vind, wat vind je van het idee? Want er zijn er een aantal... Bij HFC, die vindt het helemaal niks. Nee, precies. Dat, dat, dat, dat aantal dat zit natuurlijk meer in de supportersgroep. Of ledengroepen en het bestuurlijke gedeelte. Spelers en trainers willen natuurlijk altijd het hoogste. Dus die streven ernaar om, om die tweede divisie te halen. Ja, dat zal nog wel eens, als dat gaat gebeuren, problemen geven. Ja, want dan moet je spelers gaan aannemen. Het is natuurlijk een belachelijke opzet van de KNVB... om amateurverenigingen te verplichten om contractspelers in dienst te nemen. Dat is ja. bezopen. Zou dat nog veranderen, denk je? Want uh, nou is AFC ook hoog, dus die, die lopen ook de kans dat ze erin moeten. Ja, ik denk dat als het stel dat het gebeurt, AFC heeft gezegd al dan, uh, we gaan gewoon promoveren en dan doen wij uh, het in die tweede divisie zoals we het zelf willen en we zien wel hoe de KNVB daarop reageert. Ja. ja. Ja, maar het, wordt, het is toch bezopen. Ik vind, maar goed, de hele KNVB is bezopen, om je iets uh, ja. te noemen. Mijn vierde team heeft 23 november de laatste wedstrijd gespeeld. En is 23 februari weer aan de beurt voor de volgende wedstrijd. Die KNVB maakt er een zooitje van. Vind ik ook. Als ja. het, die lange winterstop, dat slaat nergens op. Nee. Ja, maar het is geen winterstop. Hadden ze dat maar gezegd, dan waren we lekker op vakantie gegaan. Maar je ziet nu, mensen komen niet meer trainen, hebben er geen zin in. Er zit helemaal geen verband in, hè? Heel triest. In 1982 werd jij trainer van Spar en Wouden. Ja. Omdat je daar woonde? Of waar, ja. Hoe is dat gegaan? Ja, ja, ja, ja. Op een zondag, zondagavond, werd er gebeld. En uh, er stond een, uh, een meneer voor de deur. En die vroeg of je binnen mocht komen. Nou, ik zei, kom maar binnen. En was een man van Spaar en Wouden. En uh, was jeugdleider in die tijd. En we hebben een hele avond zitten te praten over... Uh, het, uh, over mijn eventuele trainerschap. En ik heb toen ja gezegd. Ik heb gezegd, nou, ik wil het... Uh, een, uh, twee maanden wil ik het proberen. En uh, dan moet ik, moet ik zeggen van... Uh, kan het niet, dan kan het niet. Maar uh, na een week was ik eigenlijk verkocht. En uh, ik ben er op dat veld gestaan. Het was een hele jonge groep. Uh, die kwamen allemaal uit de jeugd over. En... Uh, we hebben vier jaar hebben we er keihard mee getraind en zijn uiteindelijk kampioen geworden. Het was wel heel erg leuk. En naar de vierde klas. En naar de vierde klas. Maar dat was tevens het einde van jou bij Spaar want toen had iemand je in de gaten. Ja, want ik had geen, geen diploma's, nee. Ik had helemaal niks. Dat kon toen in de onderbond, kon je trainen zonder diploma. Ja, toen ben je naar HFC gegaan. Ben ik naar HFC gegaan. Heb je diploma's gehaald? ja. En daar, en daar heb je ook successen gehad, hè? Ja, daar heb ik het ook. Heel, heel, ja, de eerste twee jaar toen meteen promotie. Eerste jaar een promotie, tweede jaar kampioen. En toen zaten ze in de derde klas. En toen kreeg ik weer problemen met een... Uh, hoe moest ik me twee halen? Dus, uh, <laughs> hoe is ik weer weg? Ja, vroeger was ja. dat zo, hè? Ik, dat was dat zo, ik ja. ben vijftig jaar trainer. Maar uh, nou ja, er werd vroeger absoluut niet gezegd... Je moet je trainersdiploma halen. Het ging erom wat je kon. Ja, en ja. hoe je met de mensen omging. Ja. dat is dan allemaal een beetje anders. Tussen 1988 en 1992 ben je weg geweest. Je hebt bij Type getraind. Ja. Je hebt bij schoten getraind. Ja. Hoe kwam dat? Um, omdat ik, ik, ik, ging, ik moest weg bij HFC. En toen uh, ben ik eigenlijk begonnen met mijn opleiding. Maar werd er gebeld en, uh, door Type. Of, uh, of ik trainer wilde worden. Dus ik heb daar een gesprek gehad. Heb ik een contract. had ik eerst voor twee jaar. Dan ben ik een jaar geweest. En zo is met schoten ook precies hetzelfde gegaan. Ja. Ja. Uh, en toen kwamen de papieren. Toen mocht je terug naar de koninklijke. Mocht, mocht je terug naar de koninklijke. En dat was ja. van 92 tot 94. Ja. ja. Dat, uh, toen uh, uh, hadden ze een trainer. En die had privéproblemen. Uh, elftal was gedegradeerd. En stond weer op degraderen. En die is toen halverwege het seizoen is die eruit gegaan. En... Uh, toen ben ik gekomen. Ik ben in december gekomen. Een half jaar gedaan. En uh, hebben we het gered. We stonden zwaar onderaan. Hebben we het even nog gered. En uh, het jaar erop uh, is het wat minder gegaan. En uh, ja, gewoon hebben we ons gehandhaafd. Nou, toen was kwam, er, kwam er een nieuwe training. Ja. Ja. En toen ben jij sportmasseur geworden. Ja, ben ik ook tussendoor nog geworden. Ja, ja dat heb ik gedaan. Op Sios heb ik dat gedaan. Ja. Dat was een, was een cursus en dat heb ik samen met Hans van Doornenveld gedaan. Heel ja, leuk. En uh, dat was, was gewoon heel erg leuk. En uh, ik ben altijd uh, geïnteresseerd geweest in uh, de blessures van mezelf. Die ik gehad heb tijdens mijn uh, voetballoopbaan. Maar ook uh, geïnteresseerd in de blessures uh, van de spelers uh, met wie ik getraind heb. En uh, dus ik vond het erg leuk om, uh, om die cursus te doen. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Je hebt natuurlijk ook enorme verhalen over de tijd bij Haarlem. Barry, uh, die azijnplassen, Johan Derksen. We gaan even weer naar jouw muziek luisteren. Maar daarna wil ik al die anekdotes horen. Ja. Ja. Een van de anekdotes is waarschijnlijk dat al die, uh, al die vrouwen om hem heen... toen hij zo populair als trader, was, zeiden... Zij you should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 luister naar de Watertoren Sport. U hoorde de Beatles. En deze uitzending duurt nog zo'n minuut of twintig. Dan raad ik u aan om Nederland 1 aan te zetten. Want daar is de wedstrijd uh, Raavits tegen Murray aan de gang. 1-1 in sets. 3-3 in deze set. En het gaat volkomen gelijk op. Het is ongelooflijk spannend. Maar Murray pakt nou eventjes de 4-3 voorsprong. 6-4 was de eerste voor Milos. 5-7 was de tweede voor Andy. En nu is het 4-3 voor Andy. Wat een partij, want Ongeloo je zit ook mee te kijken. Ongeloo he? Ja, ongelooflijk. Ik, uh, ik heb er bewondering voor hoe zij het volhouden ook. Er zit toch zwaar in zo'n toernooi. En het is een hele zware set iedere keer. Dus ik vind dat wel fantastisch. Ja. Moet nou de winnaar hier van, tegen Djokovic? Ja, of? morgen. En okay. die heeft natuurlijk een groot nadeel. Want die staat hier ook zo'n vier uur, denk ik, op de baan. En dan moet hij morgen weer. En Djokovic ja. is natuurlijk niet de minste. Nee, nee. Dat hebben we gisteren gezien tegen... Uh, Vader, Vader, ja, ja. ja, ja. ja wel Echt on ongekend. Oké, okay, maar blijft u nu nog maar even die 20 minuten luisteren. Want nu komen de anekdotes van Gerrit Pijs over bijvoorbeeld... Nou, zijn plasser... Is echt vrezen, die man op televisie. Hè? Kon, je, ja, ja. kon je daar echt mee over weg in het voetbal? Uh, maar kijk, ik kreeg ja, Neem alles maar met een korreltje zout. Hè, wat er nu gaat komen. Uh, het is zo dat... Um, hij uh, nu... Een, totaal andere jongen is dan hij was als voetballer. Als, als medespeler gewoon, als deel van het team. En ik denk, wat ze nu doen op die tv... dat het meer een soort toneelstuk is... dan echt gewoon informatie geven over, over voetbal en andere zaken. Maar als, als speler, als medespeler, was het een prima jongen. Heel veel inzet, gevoel voor humor... Uh, niet echt op de voorgrond willen treden. Dus het, het was gewoon een, uh, een prima kerel. Er was ook iemand die uh, hield ervan om te leven. Dus hij verscheen nog wel eens op het voetbal... dat hij absoluut niet meer uh, kon lopen bijna. Nou, dat was in de week ging het nog wel. Maar in het weekend nou, gaf het wel eens een probleem. Want dan vroegen wij ons wel eens af waar hij geweest was... en waar hij vandaan kwam. Hè? Of hij wel geslapen had of dat hij rechtstreeks ergens vandaan kwam, uit Drenthe... zo naar uh, Haarlem gereden. Want ik heb wel eens voor hem gespeeld... Uh, dat ik dacht van... oh jee, daar heb je Dergse weer met die kleine oogjes. Want dan, uh, <tie> dan, kon, dan kon ik zowel linksback spelen als linkshalf... want dan had je helemaal niks aan hem. Nee, en hij heeft heel wat keren aan jou gevraagd... help me, help me. Help me, help me, ja. ja nou, en dan kreeg ik op mijn donder... als ik even naar voren kwam... want dan kon hij tekeer gaan als een beest, Ja. Uh, het was ook de tijd van Barry Hoeks. Ja. Uh, je weet dat dit programma eigenlijk ontstaan is... omdat Ellis Berger dit deed uh, 40 jaar geleden op, op Nederland 1. Of Hilversum 1, hoe heette dat toen? Ja, uh, ja. wat een man. Hij was een fantastische kerel. Fantastische trainer. Uh, uh, was vooral in uh, mentaal opzicht voor ons... Uh, de juiste man op de juiste plaats. Hij had geluk het team te treffen bij Haarlem... Uh, en dat als het ware uit zijn hand at En uh, precies deed wat hij uh, zei. En het was gewoon... Het was, het was een echte Engelsman. Met heel veel inzet spelen. En daar kon hij fantastisch op voorbereiden. Een wedstrijdvoorbereiding. Waar wij soms dubbel lagen. En er uh, werd helemaal niet over tactiek gesproken. Maar er werden gewoon verhalen verteld. En we moesten... Uh, over glas lopen en bloed drinken en dat soort zaken allemaal. We werden in een kooi gezet op het veld. Met, uh, en daar zaten we dan het hele weekend in. En er lagen er allemaal rauwe stukken vlees om die kooi heen. En dan gingen wij grommend het veld op van de honger. En zo, uh, ja, we hadden ook iets. We gingen het veld in van iets onoverwinnelijks hebben. En een enorme strijd dus met elkaar. elf of twaalf, dertienen. En dan voor alles gaan. Maar ik denk, jij ja, zegt het was voor Haarlem de goede trainer. Maar waar die ook gegaan zou zijn, was het goed gegaan. Ik het denk was natuurlijk een fenomeen, hè? Ja, ik denk het wel. Hij is bij Sparta geweest natuurlijk, hij is bij go Ahead geweest. Ja. En uh, ja, ik weet niet waarom hij uh, nooit een grote club getraind heeft. Ik heb geen idee. Waarschijnlijk omdat hij een te grote mond had tegen de mannen in het grijze pak. Uh, in het grijze pak en... Ook omdat hij uh, tijdens wedstrijden ongelooflijk aanwezig was op het veld. Hè. Ja, maar dat is juist dan, goed. Ja, maar dan werden de scheidsrechters beledigd. En er werden, ja. werden uh, grensrechters werden beledigd. En spelers werden beledigd van de tegenpartij. En hij rende langs het veld. En we hebben ze in het uh, Feyenoordstadion uh, vanuit de dugout zien rennen... naar, een, uh, ja. naar de hoekvlag, ja. waar hij helemaal niet uit mocht komen. En... Uh, Scheidsrechter pikten het vaak wel, want het was heel humoristisch wat hij deed. Maar ik denk dat dat uh, ja, bepaalde clubs wel eens uh, heeft tegengehouden. Toch wist hij in zijn charme een dame als Alice Berger aan zich te binden. Ja, inderdaad. Dat zal, uh, misschien is ze gevallen voor zijn, uh, zijn toepet. dat weet ik <laughs> niet. Maar Nee, maar dat was Alice was ook een schat van een, een, schat van een vrouw, we kwamen er wel eens... Als we wedstrijdvoorbereiding voor, uh, werden we dan uitgenodigd bij haar. Dan had ze het uh, fantastisch geregeld met een lunch. En het was heel gezellig. Nee, het was een uh, super, super stel. Ja, ja. Nou, ik vind het ook fantastisch hoor. We gaan weer even luisteren naar muziek. Want het helaas, het, dat uh, moet ook gedraaid worden. Het liefst zou ik de hele tijd met je doorpraten. Maar ik wil ja. nog een paar anekdotes van die... Uh, van die uh, hoe heet je ook weer? Johan Derksen, van hoor. Dat is je keuze, Henny, want we hebben uh, dat nummer van, uh, van Sven klaarstaan... en het nummer van Herman van Veen. Wat, uh, wat uh, wil je als eerste horen? Begin maar met je zoon. Nou, dat is uh, aardig om te horen. Uh, moet ik even wat Gerrit aan uitleggen. Mijn zoon die, uh, uh, is als jochie van uh, een jaar of twaalf... ging hij met onze band mee. De Ruud Jansen-band, waar ik al veertig jaar uh, in speel. En uh, uh, er stond dan te playback, te playback op het podium met een microfoon... als klein jochie tussen de zangeressen... We hebben hem een keer echt laten zingen. en Toen bleek hij zo'n prachtige stem te hebben. En nou, Ik zal je eerst het nummer laten horen. Wacht even, zo, want ja. even, je hebt het over de Ruud Janssen-band. Ruud uh, is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Ik hoop nog steeds, dat hij er nog vandaag steeds. uitkomt. Nee, hij blijft tot maandag. Heb oh, ik, uh, oh, had ik de luisteraars ook uh, even willen melden... nog uh, voor de uitzending afgelopen is. Ruud is, uh, heeft dus een uh, licht herseninfarct gehad. Dankzij een van onze collega's hier in de studio... die heel alert was en onmiddellijk 112 heeft gebeld... is hij op tijd in het ziekenhuis gekomen... Want je moet als je zo'n infarct krijgt... dat een bloedpropje in een van de aderen is... moet je zo snel mogelijk bloedverdunners krijgen toegediend... waardoor je grote kans hebt dat zo'n propje dan oplost. En de schade heel beperkt blijft. Nou, Ruud was binnen een uur in het ziekenhuis. Dus is onmiddellijk ingegrepen. En het lijkt nu dat hij in ieder geval ongeschonden uit de strijd zou komen. Maar voor de veiligheid laten ze hem toch tot maandag nog even blijven. In het ziekenhuis. En dan hoort hij of hij eventueel naar huis mag. Of daar... Uh, of de gevaren zijn geweken, laat ik het maar zo zeggen. Ongelukkige omstandigheid natuurlijk dat hij naar het ziekenhuis moest. Maar ja. het lijkt wel dat hij populairder is dan onze koning. Want ik heb nog nooit zoveel reacties gezien op ja. alle sociale media. Ja, maar hij kent natuurlijk ook heel veel mensen ook in de muziek. En, en uh, het is natuurlijk een fenomeen hier in Nederland... Ja. Uh, die eigenlijk onterecht de uh, huid moet schitteren aan het hoogste firmament. Want uh, hij draaide afgelopen woensdag... De muziek van zijn grote uh, voorbeeld. Rick van der Linden van Exception. Ook zo'n ja. fenomenaal uh, toetsenist. Ja. Maar Ruud, Ruud is gewoon niet minder. Dus, dus uh, het is niet gek dat hij zoveel reacties krijgt. Ruud, dus als je luistert, heel veel sterkte. En kom gauw weer hier. Zo is dat. Hier is Sven. Mm.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 Can't we disagree without war? Over koude rillingen gesproken. Wat vind je Gerrit? Ja, fantastisch. En uh, ik heb een pen in de hand om even de naam van de zanger op te schrijven, niet alleen de voornaam, maar ook de achternaam. Davis. Sven Davis. Davis, Dirk, Anton, Victor, Isaac, Simon. Hij heet eigenlijk Duif, maar dit is zijn artiestenaam, Sven Davis. Het is uh, heel, heel, heel erg op deze tijdslaand En het is misschien leuk om toch even te zeggen... dat we in uh, Zandvoort nu twee topsporters hebben. Ala en Mo. Ala is 16, die Sven, bij Jos Kras in, uh, in Haarlem. En Mo is een triatleet en een hele goeie. Hij is kampioen van het Midden-Oosten, hij is Syrisch kampioen... En het leuke is nou dat deze jongens zitten bij een familie in huis met drie kinderen in een driekamerwoning En die familie die doet alles voor ze. Dat is natuurlijk ongelooflijk geweldig. Maar nou gaat de Rotary in Zandvoort, gaat die, uh, gaat die mensen ondersteunen. En dat is een heel warm compliment waard. Maar de muziek van Sven ook. Ja, fantastisch. Ja. Nou, Ik weet, hoe komplein, oud is hij? Hij is uh, nu 23. Uh, oh, ja, ja, ja. ja. Dus, Mooi lied ook trouwens. Ja, hij had een, had een probleem uh, tot uh, een, jaar, een jaar geleden. Hij, hij was uh, vreselijk stevig, laat ik het maar zo zeggen. Dus uh, te veel te zwaar. Deed mee aan Hollands Kartellend. En daar kwam hij ook glansrijk door wat zijn zangtalent betreft. Alleen zijn omvang dat uh, werkte wat tegen hem. Althans, zo uh, vond Gordon. Die, uh, die zei van: Je krijgt van mij een dikke jaar. Nou, dat dikke sloeg dan op zijn, uh, op zijn uiterlijk. Toen heeft Sven zich laten opereren uh, augustus vorig jaar. Hij uh, heeft een gastric bypass operatie ondergaan. Uh, dat is dus een maagverkleining in combinatie met een, uh, een omleiding om je darmsysteem. Uh, waardoor je ook minder voedsel in je, tijdens je, je spijsversteringscyclus uh, opneemt. En nu is hij uh, ruim 50 kilometer, 4 kilometer, kilo, <lacht> sorry, kilo lichter. En ja, ziet eruit als een jonge god nu. Dus uh, we hopen nu maar dat uh, in combinatie met zijn zangtalent dat hij toch uh, zal gaan schitteren in Nederland. Oh. Nou, zijn stem heeft ze niet ondergeleden. We gaan even nee. naar Melbourne. Het staat daar 1-1 in sets. 5-5 in games. 30-0 voor Rijvic. Het is en blijft ongelooflijk spannend. Even terug naar het voetbal van Gerrit Peijs bij Haarlem. Jullie hadden een prachtige ploeg, hè? noemen ze een paar namen. Ja, het was echt, er is een periode geweest met Paternotten op de goal. En Penting. Um, en Kunter uh, de Haan. Uh, Arie Koopman, Joop Burgers, Wietskoeperen, Spiet Hoebe. Uh, nou dat, dat stel Kees van Sloten, Dries Boshart En dat was een ploeg een die, die lang bij elkaar is gebleven. En uh, heel goed met elkaar, uh, ja, eigenlijk uh, dat uitvoerde wat Joeks heel graag wilde. En dus dat, was, dat klikte gewoon. Al die mannen zouden eigenlijk zondag naar de Spanjaardslaan in, uh, in Haarlem moeten komen. Net zo goed als uh, alles antwoorders. Want Koninkrijk HFC tegen OJC Rosmalen wordt natuurlijk weer een prachtige partij voetbal. Want jij bent erg onder de indruk van het voetbal dat er gespeeld wordt. Ja, ja. en dat, dat komt vooral, eh, ik vind dat die jongens eh, fit zijn, gedisciplineerd zijn. Eh, echt eh, ja, wat de mensen willen. Eh, vooruit spelen, eh, gericht op een doelpunt maken. Nou, dat, dat, dat spreekt mij erg aan. Jij bent, dat heb ik in het begin van de uitzending gezegd... hersteltrainer daar. Voor mij de beste hersteltrainer die ik ooit heb gezien... op de Nederlandse velden. Mijn complimenten daarvoor. Je was een fijne gast. Hartstikke bedankt. Ik begrijp dat je al die anekdotes... van de slechte dingen niet wil nee. vertellen. Maar je hebt de goede dingen wel verteld. We gaan eruit met een plaat voor jou. Herman van Veen, met mijn favoriete nummer. Dank je wel voor je komst. vond het heel leuk. En dat is natuurlijk... Uh, als het net even anders was gegaan. We kunnen nog niet helemaal draaien, luisteraars... maar we hopen dat u genoten heeft van de muziekkeuze van Gerrit Pijs... gast hier bij Zandvoort Sport. Watertorensport moet ik dan zeggen. Hennie ook bedankt. En allebei een heel fijn weekend. Tot volgende week en ook ja. Jeffrey Stamzin bedankt. Als Hitler toch de oorlog...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 zou men praten? Ach, dat valt wel mee. Er wordt zoveel beweer. Maar nu eerst het ennoïs.